Een lot uit de loterij, een spel van Henk Mom, regie Ad Leupler. Ik vind dat toch wel goed. Wat? Die doorzichtige muur langs de snelweg. Dat ze die hoger hebben gemaakt. Oh, dat. Grappig. Je ziet alles, maar je hoort niks. Is net televisie met geluid af. Net jou Wat? Jij zit er eigenlijk net zo Ik zie je wel, maar ik hoor je niet Zo is het toch Jij doet je mond alleen nog open om te eten Lijkt opa wel Opa is dood, je doet geen mond meer open En jij hebt nog een half leven om te gaan Ben je soms van plan om al die tijd uit het raam te blijven kijken Jij zit liever voor de televisie ik heb mijn bezigheden. Maar waarom zoek je niet een klusje? Dat weet je best. Het hoef je maar één keer te snappen en dan kom je gegarandeerd nooit meer aan de slag. Heb jij die controleur ooit gezien? Niet nodig, dat doet je buurman wel. Ja, jij wantrouwt tegenwoordig iedereen. Ze laten je rustig een kwei opknappen, geven je dan aan. Je kunt nog naar je centen fluiten ook. Dat heb ik ook één keer in de krant gelezen. Er moet toch iets te doen zijn? Vroeger kwam je handen tekort. In die oude huizen moest je wel. Hier moet je de huismeester vragen als je maar een spijker in de muur wil slaan. En hobby's heb je ook niet. Een vak is geen hobby. En een vakman geen klussies, dat liedje ken ik. Ah, zing eens wat anders. Vroeger kon je tenminste nog kwaad worden en nou vroeg je niet eens meer. Verdomme, daar loopt hij. Wie? Die kat. Welke kat? Daar... Op die galerij boven het wijkcentrum. Op de... Op de, op de zesde. Ik zie alleen wat zwart. Oh, nou springt hij. Die zat vanmorgen voor de ingang. Hier? Nee, nee, bij die flat. Hij wou naar binnen. Toen wou hij met de lift mee. Hm. Zei hij dat tegen je? Hij bleef maar staan jou. Zei hij ook op welke verdieping die moest wezen? In de lift streken langs mijn broekspijp. Alsof hij me wou bedanken. Ah, gewoon kroos. Toen ging hij zitten. Bij iedere etage zette ik de deur even op een kier. Hij keek alleen maar. Gingen we weer hoger, tot die lift ineens bleef steken. Een zwarte kat? Toen vroeg iemand via de luidspreker op welke verdieping ik moest zijn. Ik zei dat ik dat niet wist. Zo bleven we een tijdje hangen. En ineens ging dat ding weer omhoog. Komen we bij de zesde. Ik duw tegen de deur, maar die wordt al opengetrokken. En dan sta ik tegenover een compleet met zonnebril en walkie-talkie. Of ik daar woon. Ik niet, die kat. Maar de beest is ineens verdwenen. Ja, wie ik nou eigenlijk wel in de maling denk te nemen. Ik? Niemand. Ik verzeker hem dat die kat ergens op de trap of de galerij moet zitten. Maar hij geeft me geen kans uit te stappen. Ik heb hem, zegt hij in die walkie-talkie. En dan stapt hij de lift in. Beneden staat ze dubbelganger. Naam, adres, leder Imram. Heb jij dat gegeven? Zegt de eerste dat dit muisje nog wel een staartje zal hebben. Nou, ik denk dat hij een geintje maakt dus ik lach. Dat is even mooi, mis. Met z'n tweeën drijven ze me gewoon achteruit naar de deur. Ik struikel. En als ik niet met mijn hoofd op die mat ja, gekom, had ik dan mooier... Ja, maar ik begrijp dat niet. Wat moeten die agenten daar? Ze hebben daar toch niks te zeggen? En nou zit dat beest daar poeslief en vast zich in onschuld. Zwarte katten zijn niet onschuldig. Ach, ach jij ja, bent gewoon allergisch voor die mensen. Nee, jij niet, nee. Jij, jij gelooft nergens aan. Oh, uh, ik, ik geloof dat ik liever een hond zou hebben. En dan nog boete betalen ook. Boete, boete. Waarvoor? Ah, die verzinnen wel wat uh, huisvredebreuk of zoiets. Ah. Daar heb je je huisvredebreuk. Huh? Is het is alweer zo laat. Twaalf uur. Schaftijd. Ga je weer heimwee? Nou hoor je ze zingen en toen heb je wat afgekankerd. Pas tegen het eind. Moet je wat eten? Dat was geen werken meer. Iedere maand vloeiden de mensen af. Afslanken heette dat. Als wij vrouwen het zo gemakkelijk hadden. Nou, moet je nou wat eten? Maak maar wat. Je had ons moeten zien zitten in die keek. En één kreeg er nog een hap door zijn keel. Actief, hè? Een stelletje zenuwlei als dat waren we. Ik heb nog wat gehakt van gisteren. De een was nog bang voor ontslag dan de ander. Het was eigenlijk een opluchting toen we eindelijk op straat stonden. Dat hoor je voor het eerst. Wat wil je? Jij dacht toen het de wereld verging. Ja. En jij zag visioenen. Ik hoorde je nog zeggen. De toekomst begint nu. In 1984 leek de eeuwwisseling wel. En jij behoorde tot de uitverkoren. En jij kreeg altijd wel werk. Gebouwd werd er toch altijd. Och, dat had de er nou nooit op. Eh, dat is de muziek van de nieuwe eeuw. Jij had soldaat zonder moeten horen. Zeg, eh, moet je nog meer brood? Sinds dat ontslag eet je me de horen van het hoofd. Het heeft mijn maag geen kwaad gedaan. Mm, ja, je buik zit er nog aan. Gereed. Ik ben het weerloze slachtoffer van jouw kokkunst. Hou op met die manigheid. Jij hebt een man van gewicht voor mij gemaakt. Ja, spot hem maar binnen. Nee, laat dat. Ik heb wel wat anders te doen. Hier, ga je brood eten. En als je klaar bent, dan kan je even boodschappen bestellen. Het lijstje ligt bij de hefnieuwen. De code staat er al bij. Doe me nog genoeg en bespeel dat beeldorgel zelf. Ja, dat ben jij nou ten voeten uit, hè. Brengt de tijd echt iets nieuws en praktisch en dan wil jij er niks van weten Praktisch? Ze hebben eens uitgerekend hoeveel kilometers huisvrouwen vroeger liepen Ja, het dan ook niet over afslanken Zo Zeg, moet jij dat krenk per se nauw aanzetten? Ja, ik heb geen tijd om eeuwig te kletsen uh, Jij luistert liever naar verkoopspraat mm. En jij bent zeker niet kieskeurig Meneer eet wel veel, maar heus niet alles ik vind dat een hele uitkomst, dat je alle boodschappen goed kunt bekijken... en dat je ze in huis kunt krijgen ook zonder één voet buiten de deur te zetten. Omdat ik ze ophaal. Maar als je wat extra's betaalt of voor meer dan 200 gulden bestelt, dan, dan worden ze gratis bezorgd. En hoe vaak bestel jij voor meer dan 200 piep? Als je met je buren samen doet. Dat wil hier anders nog maar steeds niet lukken, hoor. Lijkt me of jij dat leuk vindt. Ik heb nog nooit zulke stugge buren gehad. Lijkt me of we gast zou er zijn. Oh! Oh, dat is een boodschap. Oh, van het arbeidsbureau. Ja, ga eens opzij. Pagina 1. Ja. 9. 8. 4. Ik, ik wil het ook lezen. Mm -hmm. word verzocht contact op te nemen met een... Mm, ja. ...te bereiken om de, mm, Van 9 tot 12 en van 4. Zeg, hoe laat is het nou? Uh... Oh, God, het over 12. Oh, mat. Oh, mat als... als, als, als. Dat zal wel weer zo'n datacontrole zijn. Nee. Niet, ik voel het. Oh, dan is het zeker. Ja, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Nou, nou, doe. Haal nou, toch op met dat kinderachtige gedoe. Wat zie ik dan? Dat jij je hebt vergist destijds. En dat je nou toch nog gelijk krijgt. Oh, Sibylle zou wel willen... Ik kijk nou eens goed. Uh, pagina. Hm? Nummer. 1984. en... 80. Verrek. Dat jaar was weg. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar dat heeft hij ook. Ja, maar, maar dat bedoel ik niet. Met die datum had je pech, maar met dit nummer heb je gelukt. Ja, ja de tijd heeft stilgestaan, maar, maar nou gaat hij verder. Wie ziet dan nou visioenen? Je zult het zien, je zult het zien. Jij komt weer in beweging. Jij komt weer aan de slag. En al die werkeloze jaren die zijn er nooit geweest. Die nou. tijd is dood. Ja, werkeloosheid blijft natuurlijk bestaan. Daar kun jij niks aan doen. Maar jij, jij zult het zien. Jij hoort bij de anderen. Geet, bij de besten. lol. Ja, jij hoort bij de actieve. En jij bent de mafkezer. Oh, Matt. Stel je voor. Ja, kijk wel link uit. Dan heb ik straks ook geen kater. Zeg ik, ga er even uit. Ga je weg? Even lopen. Maar, maar, maar kom je weer terug? Houd ermee op en bestel liever die boodschappen. Boodschappen, ja, ja, boodschappen. Dan nemen ze straks wel mee. De bo. Oh, eh. Uh. De boodschappen. Maakt, dan moet ze automatisch betalen. Laat niet naar de bekende weg. en Dan wordt hier niet vooruit betaald. Dan koop je ook geen... Ach, wat. Sterren stralen overal. Daar heet het. Kanaal. Oh, Stella. Stella zegt dat het lukt. Kanaal 24. Want daar... dreigt groot gevaar. Gevaar? Dus kreeften... opgepakt. Oh, oh. oh, gelukkig. Hij is geen kreeft. Maar het is een leeuw. Nee, nee. Brullen doet hij niet, maar ik heb hem net wel overgekomen. En hij heeft echt een heel groot leeuwenhart, toch wel? Ach, oh, ze is zo lang in een kooi... Haha, nou komt hij eruit. O, oh, sterren, geef hem de ruimte. O, oh, Stella, lieve Stella, geef hem een baan. En nu, beste sterrenkijkers, de leeuwen. Van verre sterren komt deze boodschap... voor alle katachtigen, tweebenig of viervoetig. Na enige muizenissen... Succes in zaken. Succes? Maar... begeef je in geen geval in... een vreemd bakhuis. Vraag in de vertrouwde dierenwinkel naar Hoka. De heerlijke hap voor... en... Succes. Oh, succes. Succes in zaken. Oh, maar geluk. Eindelijk geluk. En nou ik. Waar is dat statiegeld? Oh, die billen zou wel willen. Ziet er billen toch eens trillen. Oh, wat zijn ze lekker rond. Die twee billen aan... Hé. Hey. <laughs> Kijk eens zie daar hebben. Favertje. Uh, prins is het toch, hè? In eigen persoon. Niet van adel, maar net zo werkloos. Kwa... Zeg het gerust, kwassie. Maar die snor nee, dat is de enige kwast die ik tegenwoordig nog zie. Zeg me, wat doe jij hier? Ik uh, woon hier. Je woont hier? Maar in die torenflat. Bij de snelweg. Bij de glazen gordijn. Uh, het is niet waar. Zit je zeker nog maar kort hier, hè? Een paar jaar. Tje, als je me nou, blazert, Zijn we praktisch buren. Ik woon in dat uh, betonnen schuin voor je. Oh, die kattenbak. <laughs> kattenbak, dat is nieuw. Nee. Nee, die vet met het wijkcentrum onderin. Bedoel ik, die met het streepjesbehang bang op de zijgevel, heb ik niet geschilderd hoor. Dat is geen gewoon vakwerk. Dat is kunst. Dat bladdert beter. Zeg maar, euh, dan zit jij zeker ook nog zonder, hè? Hoezo? Nee, hey, kom nou. Op deze tijd, hè, met een boodschappentas in het winkelcentrum, werk je halve dag of zo. Je ja, gaat me toch niet zeggen dat je een snipperdag hebt, hè? Dat is een stukje antiek, man. Dat komt alleen nog voor in eh, kruiswoordrazels. Zo, jij hoort dus nog steeds bij de werkende stand. Nou ja, je bent ook nog een paar jaar jonger dan ik, is niet? Nou, ik had vanmorgen het arbeidsbureau weer eens een huis. Dat mis jij dan? Ze hebben een verdomd mooie meid aan die telefoon zitten. Jammer dat zal de werkzitters moet doen. <lacht> ik werd er gewoon niet van die stoel. Beeldschoon. Maar uh, van mij hoeft het niet meer hoor, dat solliciteren. Een <lacht> snippendag. Ik begrijp wel goed, je hoort mij niet klagen hoor. Ik vermaak mijn best, nee, heerlijk niet. Kinderen doen het goed op school, bijna klaar. Echte kans hebben, ze, zeg ik het zelf. En nou, is het hun beurt hè. Je moet reëel wezen, zeg ik altijd maar. Ik zou je maar niet vragen waar je werkt. Dat is tegenwoordig praktisch staatsgeheim, of niet soms? Uh, uh. Nou, ik uh, hou niet langer op. Van vrije dagen moet je genieten, zeg ik altijd maar. Huh? Als je een keer tijd hebt, moet je eens langskomen. Je weet nou waar ik woon. Nou, zeg, uh, je telefoonnummer is niet geheim, hè? Dan vind ik je adres wel. daar de mazzel. Ik heb heel wat. ben jij vrolijk? Oh. oh. Oh, je maakt me het schrikken. Heb jij zeker weer in dat casino gespeeld? Oh, oh, oh, oh wat een Weet je wat Stella zei, Stella? Van het eh, uh, hè? Ze begint me helemaal in de war. Van de horoscoop. Ze zei: succes in zaken. En toen heb jij meteen dat gokprogramma aangezet. Het, het, het ging niet over mij. Het ging over de leeuw. Hoeveel geld heb je in die gleuf gegooid? Jij bent een leeuw. Hoeveel? Gulden. Hoeveel? O, vijf gulden dan. Jij je zin. Nou, kijk niet zo. Altijd als je thuis komt, dan kijk je me aan met van die uh, Big ogen, alsof ik ik weet niet wat heb gedaan. Mensen mag toch zeker met zijn eigen geld. Eigen geld? Als jij dat bier drinkt, dan mag uh, ik toch zeker dat ik een beetje statiegeld wel hebben. Wat ga je nou doen? Waar is die kaart. Welke kaart? Die met het registratienummer. Uh, in de lijst van de schilderij. Ja, maar, maar je gaat zo het arbeidsbureau toch niet bellen? Trek je ze schoon over hem aan? Moeten ze wel denken. En, en, en je hebt je vanmorgen ook nog helemaal niet geschoren? Nou, en, en nou kammen je haar nog. Mm -hmm. En dan, dan draai je je hoofd een beetje zo. dan zien ze je van je beste kant. Uh. Hè? Moet jij dat bierglas nou altijd naast het filtje zetten? Oh, wacht even, wacht even. Die bloemen hebben over een beste tijd gehad. Ja, en dat zeg ik jou. Als dit voorbij is, neem ik zo'n ouderwetse telefoon. Nou, je hoeft het beeld niet in te schakelen. Nee, maar dan ben je bij die gluur dus wel meteen verdacht. Uh, wij hebben toch niks te verbergen? Je ziet het er hier soms niet keurig uit. Je zou zweren dat je in dienst bent geweest. Wat zeg je? Dat je een patente huisvrouw bent. Ah, uh, jij neemt me toch niet in de maling, hè? Ben je nog steeds kwaad? Nee, Nee, maar die gokkas van jou gaat ook de deur uit. Ja, maar je krijgt helemaal geen televisie zonder. Nou, let jij maar eens op. Goed, daar gaat hij. Ja. Oh, maar, maar ik hoop uh, toch zo... Er zijn nog zes wachtenden voor u. Krijgt de kleren. Ni niet vloeken. Niet vloeken. Alles gaat sneller, maar wachten duurt nog even lang. Vroeger moest iedereen. Ja, zag je tenminste nog eens iemand. Alsof je daar vrolijk van werd. Nou ja, het is ook spannend. Maar Stella heeft gezegd... Er zijn gezegd... nog vijf wachtenden voor zijn u. Met je eeuwige orakel. O, als jij zo vaak gelijk had als zij. Vandaag lukt het. Dat zou wel moeten. Want als je boven de veertig bent, hebben ze besloten dat je nog maar één keer per jaar een sollicitatiebeurt krijgt. Nee. Ja. Ja, maar je bent toch een vakman. Je hebt toch ervaring. Dat is het hem juist. Ik ben te zwaar. Er zijn nog... één wachtende voor u. Luistert u naar muziek. Zegt, wist jij dat ze in ziekenhuizen tegenwoordig muziek hebben waarmee ze je verdoven? Ja, arbeidsvoorziening. Uh, ja, <coughs> ja uh, Faber hier. Uw stamkaart op de leesplaten. Uh -huh. Uw volledige naam en registratienummer, alstublieft, voor de Voispring. Uh, Martin Faber, 19521408. Dank u. Uw rechterwijsvinger op de rode vinger toe, alstublieft. Dank u. Is uw beroep nog steeds Timmerman? Ja. ja, ja. U bent nog altijd gehuwd, ja. ja. Geen kinderen, nee. Ik vraag de computer. Leest u mee? De gemeentecommissie Arbeidsvoorziening voor het bouwbedrijf heeft de profielschrijf van Martin. 1952 1408. Contrument bevonden met vacature nummer 1043B betreffende de functie van timmerman bij de firma Lieve de ROV Scheefheidslaan 31 al hier. Neemt u deze voordracht aan? Ja, ja. En wenst u een telekopie? Graag. Ogenblik, alstublieft. Oh, matje, past uw beeld. Eindelijk congruent. Maar, waar blijft die kopie nou? Zie wel, zie wel, dat ik gelijk had. Rekeningen krijg je meteen. Jij belt die de hoop er zeker meteen op, hè? Uh, hallo, jevrouw. Oh, oh, dan ga ik maar naar de keuken. Blijf ik buiten beeld, dat praat misschien wat makkelijker. Oh, of Meneer Faber? Een... Uh, ja, juffrouw, ja, juffrouw. ik uh, heb die kopie nog steeds niet gekregen. Dat klopt, ja. Dat klopt? Ja, ik krijg hier net bericht dat uw kopie is geblokkeerd. Hè? Geblokkeerd? Ja, uw voordracht is zo even herroepen. Herroepen? Maar, maar mijn profielschets was congruent. Dat is mogelijk, ja. Misschien een op het laatste moment binnengekomen datacorrectie, een medische indicatie... Ik mankeer of. niks. Ik weet niet eens hoe mijn huisarts eruit ziet. In alle andere gevallen kan alleen de politie uw tekst en uitleg geven. De politie? Ik, ik heb geen stafregister. In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen. Maar daar gaat zeker een half jaar overheen. Misschien kunt u het beste toch maar meeloten. Meeloten? Iedere ingeschrevene die opgeroepen en afgewezen is... kan desgewenst met zijn registratienummer meedoen in onze loterij. Wat is dat voor loterij? Er zijn heel aardige tijdelijke werkzaamheden te winnen... die geen bijzondere vakkennis vereisen, maar dan moet u wel vandaag... Ja, wat doe je nou? Waarom zit je me af... Wil je dat lot dan nog voorspelen? Zet jij je geluid nou ook even af, ja? Dat heb ik het je gezegd. Ik wist het. Die kant... Houd je die, nou je mond. Stella zei het ook. Maar jij wil gewoon... Maar als je nou niet op niet houdt. Oh, oh, ik zeg al niks meer. Maar dat zeg ik je. Als je niet gelooft in je geluk, dan win je ook nooit wat. En dan kom je nooit aan de slag. Dat huh? ik... kan wat zeggen. Oh, Nee. Nee, maar. Maar. niet ook bedoel We zijn niet thuis. Niet op, Ga niet, maar! Hallo, Faber. Ik hoop dat niet stoor. Oh, dag mevrouw. Prins is mijn naam. Nee, ik dacht, eh, nou je toch een snipperdag hebt. Snipperdag? Nou, jij naar buiten. gaan, naar binnen ja. Aha. Dus toch. Ik ben je hond niet. Man, Faber, het staat op je gezicht geschreven. Denk je dat ik niet zie... Wat moet jij van mij? Wacht eventjes. Dan komt weer zo'n actieveling. Daar heb jij wat tegen, hè? Ja, zo. Denken jij daar niet? Je kunt er niet één mee vertrouwen. Ze brengen je aan voor de kleinste klusie. Oh. Dus jij bent tegenwoordig klussies man. Heb jij wat beters? Of hou jij je handel liever thuis? Je kunt van geluk spreken dat ik ze niet aan alles vuil maak. Ik geloof dat jij me niet goed begrijpt, hè? Dan zijn we niet van hetzelfde geloof. Ik denk dat je je daarin vergist. Kijk eens aan. Denken doe je ook. Hey, Godzame vader. Het is dat je langer kent. Nou. Wedden dat... Wedden, zeg jij... Doen een lol. Ah, het is goed bedoeld, maar het heeft weinig zin. Ik heb tenminste nog gezond verstand. Tegen de tijd dat jij dat ook weer hebt, moet je maar eens langskomen. Als die uh, snipperdag voorbij is. Misschien dat ik wat voor je heb. Maar er is wel haast bij. Nou, uh, vader, tot ziens, hè. was dat? Iemand van vroeger. Van vroeger? Een huisschilder. En heb jij tegen die man gezegd dat jij... Ik heb je zegt... hem gezegd dat ik niet wet. Niet wat? Zeg niet dat jij... Nee, ik zeg helemaal niks. Ik vraag alleen maar. Heb jij... Heb... Wat moet jij met die kaart? Die kaart? Oh, niks ik keek alleen maar. Naar nou, dat nummer? Jij zou loten, hè? Wil jij dan soms een bezwaarschrift in dienen? Blijf maar geloven in geluk, ook al win je nooit wat. Typisch een vrouw. En, en jij maar hamer op je gelijk, typische man. En wat levert dat je op? Nou? Hm. Stel dat ze je gelijk geven, die baan ben je kwijt. Alsof je helemaal niks anders kan. Dat geen bijzondere vakkennis vereist. Van niks komt niks. Misschien is het een omweg. Ach, jij gelooft in wonderen, dat weten we nou wel. Ja, nog. en jij niet, dat weten we ook. Ben je klaar met je preek? Ja? Nou, geef me maar een pils. Dan mag jij ze bellen. Wat? Je bedoelt... Ja. ja maar... Mama. Jij bent de gelovige hier in huis. Ja, maar... Maar we moeten het samen... Is hemelsnaam zet aan dat ding. Ja. Ik ben bekeerd. Arbeidsvoorziening. Eh... Uh, ik bel vanwege de loterij. Het is voor mijn man. Uw standkaart op de kopieerplaat, alsjeblieft. Ja. Mevrouw Faber? Mm -hmm. Uw man is de gelukkige winnaar van een troostprijs. Een gratis jaarkaart voor een hobbyclub. Een wat? Een hobbyclub? Hobbyclub Het Verzetje in het wijkcentrum aan het Hoogoord. Ja, daar zie ik tegenover. Hier komt de lidmaatschapskaart. Hallo mevrouw. U zegt de naam is Faber uh -huh. 19521408. Ja, dat moet een vergissing zijn. Uh -huh. Een vergissing? Ja, uw man bestaat bij ons helemaal niet. Wat? Ze zien ze maar niet. Ja, we, wat Net krijgen nog... we nou? We... Heeft u vanmiddag soms niet met mij gepraat? En, uh... Ik ben ook maar een mens. Maar de computer. Ja, de computer, de computer, de computer vergist zich. De computer, vergissen is menselijk. Ja, maar als mijn man voor u ineens niet meer bestaat, wie is hij dan wel? Dat mevrouw zullen we u laten weten zodra het is uitgezocht. Die. Uh, die lidschat, uh, ma, die uh, lidmaatschapskaart. die kwam dus ook niet. Maar. toen heb ik een bezwaarschrift ingediend. Ik bedoel. Uh, ik slik wel veel, maar ik slik niet alles. Nou. Dat lag nog niet op die lichtbak. De kopieerplaat. Toen stond op het scherm al met looien. Toen stond op het scherm al met rode letters geweigerd. Ik zei. Naar arbeidsbureau. Probeer daar maar eens in te komen. Een brievenbus hebben ze ook niet. Mocht dat eigenlijk nog bewaakt? Nee, hoe? Nou. Er zit geen ruit meer in. In elk raam een smeris met een karabijn. En daar is zo'n cafeetje tegenover. En daar komen ze, die ambtenaren. Er was geen hond. mens kan wel eens een verzetje gebruiken. Een hobbyclub. Het verzetje. Wist ik veel dat ze hier alleen maar koffie schenken. Maar jij zegt dat die club dus echt bestaat. Nou ja, zodoende... Ben jij dus ook van de partij? De partij, de partij. Welke partij? Partij, eh... Dat is nou iets dat werkelijk niet meer bestaat. Zal ik jou eens wat zeggen? Er zijn nog maar twee echte partijen. De actieve en de inactieve. En weet je wie daarover beslist? De AA. Je bent dronken. Ja, want het gaat ook niks, hè? Behalve dit. De AA is de AA niet. Ik bedoel dus, de jouwe is de mijne niet. Wat je niet zegt. Want die van mij, dat is nou echt een bezopen club. Dat zijn de anonieme ambtenaren. En weet je wat dat zijn? Dat zijn ambtenaren die zijn alleen ontvankelijk voor bezwaarschriften die dat niet zijn. Dat heb je zeker onderweg bedacht. Nee. Nee, bij die wieljes In het computercentrum. Van het arbeidsbureau. Dat heet tegenwoordig arbeidsvoorziening. Jij ja, bent duidelijk een nuchtere vent. Hij de wel eens aan kijken. Maar leek wel van die... Van die oud zoals ze vroeger om een bouwput stonden te kijken. <laughs> en daar liepen ze dan in hun witte jassen. Net dokters. Kon je zien hoe ziek de maatschappij is. Controlerende geneesheren, dat zijn het. Ze wikken en ze wegen. Ze letten op het evenwicht. Op iedere actieve, één inactieve. Zo zit dat. Werkelozen zijn de schaduwen van de werkenden. als er te veel werkelozen zijn, dan is er te veel schaduw. Wat moet zo'n actieveling met meer dan één schaduw? Dat is een duistere zaak. En dan werpt de computer zijn grote licht in de duisternis... zodat de overtollige schaduwen verdwijnen. En dan zegt zo'n meid dat je voor haar niet meer bestaat... Zeg eens, wat ben je van je vak? Uh, doe me een lol. Laat me geen herinneringen ophalen. Hmm. Zeg maar dan eens wat anders. Wat vind jij van die jongens die die aanstok op het computercentrum hebben gepleegd? Kan ik in komen. Zou je meedoen? Ik hou ze niet tegen. Levert het wat op? Levert het wat op? Levert het wat op? Ze doen tenminste wat. Als je met je kop tegen de muur loopt, doe je ook wat. In slopen is soms geen werk. Zo zie jij dat dus. Jij dan niet. Als de sloper alleen zichzelf sloopt, dan ze kunnen toch geen kant op, dat denken ze. In ieder geval komen ze zo niet aan de bak. Zo draai je de bak in. Wat denk jij met woordspelletjes te bereiken? Hallo Ben. Dag Hein. Zo, Faber. Dat is de derde keer vandaag. Driemaal maal scheve scheepsrecht, hoop ik. Jullie kennen elkaar? Hij is die timmerman over wie ik je verteld heb. Uit de turf laat hij tegenover. Zijn prins. Hoop jij altijd met andermans naamplaatje op zak? Man, je bent hier in vertrouwd gezelschap. Oh. oh, is hij er ook zo een van het zalig niks doen? En hey, Faber, begin hem niet opnieuw. Jij had toch zo'n prins heerlijk leven? Of, uh... En wie had er vandaag een snipper dag? Dat heb je mij niet horen zeggen. Nou, dat kan zijn, maar... Uh... Zeg, jij heet Faber. Wat hm? heb je tegen mijn maat? Dat ik tegen jouw maat heb... En wat bedoel je met dat niks doen? Dat hij dat blijkbaar zalig vond, die maat van jou. Ja, en dat hij vanmiddag af kwam zakken met een vaag voorstel waar duidelijk een luchtje aan zat. Hein, wat heb jij in verteld? Wat, ik? Ik? Nou, niks. Oh, geen, geen, geen schijn van kans. Verdomme, dat lult maar. Wij zitten hier te niks, hè? En aan mij zit een luchtje, hè? Wie stinkt er hier nou uit zijn bek? Jij zit zo in je eigen stang dat je geen eerlijk zweet meer ruikt. Weet je wat wij hier doen? Hein... Wij werken. Hallo, met vader? Arbeidsvoorziening. U bent die mevrouw die vanmiddag. Ja, ja. U krijgt bezoek van de datacontroledienst. Tenzij u nu enkele vragen beantwoordt. Oh, mijn man is er niet. Wat zijn dat dan voor vragen? Duurt het lang? Dat hangt van uw antwoorden af. Wat wilt u dan weten? U geeft als naam op vader. Ja, ja, dat ben ik. Wat is uw werkelijke naam, de officiële? Hé, Oh, u bedoelt mijn meisjesnaam, dat, dat is Molenaar. Als u zo begint, dan gaat het natuurlijk lang duren. Dat begrijpt u zeker wel. Zou u misschien die ketel van het gas willen halen? Oh, ik, ik wou net deze zetten. Je ziet het nou niet meer, maar het was maar een schouwkalder wel. Als de vijand buiten een scheet zou laten. had je zijn poepie hier binnen kunnen ruiken. Maar al lang best eigenlijk, want uh, als die bom valt. dan alsjeblieft recht op Maasers. Hé, hey, ik ga. Ik zie jullie zo. Wou jij hem lopen? Huh? <laughs> rubber. Overal rubber. Dat dempt. En jullie hebben deze kelder gewoon gekraakt? Hoe kan je nou iets kraken wat er niet is? Moet je horen, toen deze flat werd opgeleverd, is volksveiligheid de dus zaak komen inspecteren. Ze schrokken zich te pletter, let wel, van wat het zou gaan kosten om de boel te repareren. Hè? Mm -hmm. Weet je wat ze gedaan hebben? Huh? Ze hebben hem gewoon geschrapt. En ze hebben een mooi papiertje laten drukken met een leuk lettertype. Als het zover is, moeten we van de metro gebruik maken. Officieel bestaat deze kelder niet. En eh, als ik deze deur open doe... Hallo meisjes! Dan denk jij maar dat je een paar mooie meiden ziet, die al naaien zijn. Want, wat hoor je nou? Eh, niks. Dat was ons grootste probleem. Isolatie. Eh? Als je een flat een spijkertje nu slaat, hoor je dat tien etages hoger nog. Maar, wie vertel ik dat? <laughs> maar, maar, dat is Ben. Dus daarom noemden ze me hierboven Big Ben. zeg... Slaapt hij hier ook? Slapen? Hij woont hier. Heeft hij dat niet verteld? Hij is onbestaanbaar verklaard. Hij is wat? Heb jij nog nooit van de onbestaanbare gehoord? Dan ah, sla je me dood. Man, op welke planeet ben jij geweest? Ben leeft officieel niet meer. Hij bestaat illegaal. Ja, maar, maar als ze hem dan... Bakken! Hm. Hij heeft geen bestaansrecht. Dan wordt hij gewoon. Uh, hoe is dat met jou? Ze schrappen niet alleen kelders. Maar met, met mij? Ja. Oh, ik ben net als jij. Alleen maar werkeloos. Maar verder besta ik nog. Heb ik je toch gezegd. De kinderen leren goed. Dat is mijn geluk. Je krijgt geen onderscheiding zoals vroeger... maar je krijgt wel een verlengd bestaansrecht. Ben een Zwedunaar. En daarom... Eh, het verbaast me eigenlijk dat jij nog bestaat. Want jullie hebben geen kinderen, hè? Waar is Mohammed? Uh, in, in Marokko. En wie zorgt er voor zijn kippen? Dat is geregeld. Je denkt toch zeker niet dat hij, zijn, dat hij zijn harem onbewaakt achterlaat? En, uh, en hier? Wie is, oh, wie is daar? Ah, ah, daar hebben we Gerbrand, onze huismeester. Gerbrand, dit is Faber, de nieuwe timmerman. Oh, ja. Zeg <tie> maar <me tie> tegen je vrouw dat er schrootjeswond eraan komt... en dat het dan meteen de keuken even een kwastje geeft. Als je Gerbrand zoekt, kijk dan om je heen als je niks hoort en iemand ziet. Dan vind je hem gegarandeerd. Is hij weg? <tie> En anders. Eh, anders vind je hem hier. Terwijl we even snuffelen tussen de spullen van Willem. Willem? Ah, die kan je vast van zien. Dat is eh, onze antiquair. Die is nou de hoort op. Onze leverancier eigenlijk. Die haalt bij de vuilnisbak en containers alles weg wat maar mooi of bruikbaar is. Je ziet het, recht onder zijn garage. Dan laat hij ook wat spullen staan hè, voor de. voor de buitenwacht. Nou. Je ruikt het. We hebben ook een schoenmaker. En daar uh, verderop. Daar staan mijn kwasten. En hier. Wie heeft die deuren open laten staan? Hier binnen zou jij kunnen beginnen. <laughs> daar word je stil van, hè? Nou, nou. No. Ja, ja, ja. Hij kon het van je voorganger. Een jonge jongen. Maar hij hield het in... Uh, hoe noemde hij het ook alweer, Ben? Was het, nee, het was geen onderwereld. Uh, Afijn hij hield het niet meer uit. He, geen ramen, altijd kunstlicht. De deuren dicht vanwege het lawaai. Want die zaag kan zingen hoor. Bij een karwei altijd op je tellen passen. En hij was praatgraag, net als ik. En nog politiek ook, net als Ben. Ja, op zijn motor gestapt, het bos in, hout hakken, in Zweden. Oh. Sorry. <laughs> Daar kun je toch niks aan doen. En kijk eens, hè. Stel dat je mooie balken, hè. Heeft Willem uit de sloop gehaald? Dat is heel oud hout. Ja. Wij doen hier niet anders. Van oud nieuw maken er gaat een hoop tijd in zitten. En daar gaat die jongen het geduld nog niet voor. Maar dat is het voordeel van werkeloos zijn. Je hebt alle tijd. He? Kan me dat wel indenken? Er loopt wel eens een stukje nieuw materiaal. Zonder geschiedenis. Iets dat met jou begint. En Die zaag heeft hij voor een prikje overgenomen uit het doe het zelf in het winkelcentrum toen hij pleiten maakte... Ik denk even horen. Nee, nee, nee, nee. klinkt zo goed. Maar uh, hoe zit dat met die huismeester? Hm. Ga ja. ja. Je hebt het zelf gehoord. Die grond alleen maar. Hm. Dat is onze waakhond Maar dat doet geen bek open hoor. Ja, die krijgt een percentage van alle karwijtjes die we via hem in de flat opknappen. Ah. Hij is de enige die hier zwart werkt. Hm. Hij heeft een salaris. Een huismeester verdient tegenwoordig net zoveel als een smeris nou, verder werken we hier alleen maar werklozen, Dus die houdt zijn mond wel dicht. Maar zijn vrouw... Dat is een kat. Wat kan dat kringblazen? Nou ja, wij hebben werk. Hij wordt er rijk van. En zij krijgt al uurs. Als het wijf niet op de wenken bediend wordt... Nou, daarom hebben wij een timmerman hard nodig. Zo zit dat dus, ja. Um, kan ik hier ergens op bellen? Opbellen. Ja, maar mijn vrouw zit meteen te wachten. Boven in het wijkcentrum. Als ik haar dit vertel... Dat zou ik niet doen. Niet doen? Als zij voor mij niet geloofd had. Ja. Ze speelt, hè? Het heeft dan... Een... Hoe weet jij dat? Dat weet het hele winkelcentrum. Winkelcentrum? Maar dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe? Het gaat hier om. Mensen die spelen zijn niet te vertrouwen. Eén woordje hierover in het verkeerde oor. Het hele winkelcentrum. En dat heb je boven gehoord... Hier hoor je niks. Hier is niks. Hier is niemand. Dit bestaat niet. Nee. Het bestaat niet. Oké, okay, ik euh, ik zal dan zeggen dat ze met eten lag. Nou, ik weet het niet. Wat je mij niet allemaal meteen vertelde. Wild vreemde. Hij woont zo wat op de drempel, maar heeft hij al die jaren nog nooit aan voet gezet. En nou ineens. Nee, maar als hij van hun kwam, dan had hij huis wel een lidmaatschapskaart. Zo blind als een baby. Zijn ogen gaan al open. En hoe? Jij ja, hebt dat niet gehoord. Het leek wel een nachtmerrie bij daglicht. Is het dat soms niet? En trouwens, er zijn situaties, dan ben je ongezond als je niet ziek wordt. Je eigen woorden. Als hij maar eenmaal weer werkt. En die vrouw van hem zit met dwars. Die vrouw? Ach. Hij is een goede timmerman. Neem dat maar van mij aan. Zelfs dus dat weet je niet? Dat was hij. Nog of hij het nog is. Hij is in ieder geval niet vies van een slok. Ben, hoe voelde jij je toen het tot je doordroomde dat je permanent op non stond? Dat is ook zoiets. Bij hem is dat kwartje wel verdomd langzaam gevallen. Over een half uurtje. Mart, luister. Er was een ambtenaar hier van de datacontroledienst. Hij heeft een aanklacht ingediend. Wat, een, een aanklacht? Ja, tegen onbekenden, dat zijn wij. Wegens misbruik van sociale voorzieningen. Ik zei dat wij echt Faber heten, maar toen heeft hij de bevolkingsregister gebeld... en die zeiden dat hier niemand woonde. Ik heb de woonvergunning laten zien, maar die konden we niet hebben, zeiden ze. Ze hadden die nooit afgegeven. En de computer wou ook niet geloven dat wij getrouwd zijn. Want toen die ambtenaar hem ons trouwboekje liet zien, zei die ongeldig. En in het geboorteregister kon ze ons ook niet vinden. Toen heeft die ambtenaar een agent laten komen, want ik heb huisarrest. Het is een aardige man. Ik mag eigenlijk geen telefoon aannemen als hij er niet is, maar hij staat nou buiten vanwege die rassia's. Rassia? Ja. Er zijn. Overal agenten en auto's. Ook bij het wijkcentrum. Hier? Ja. Ze hebben ook honden bij zich. Oh, Om... Matt, ik ben bang. Kom alsjeblieft meteen naar huis. Wat heb je toch gedaan? Hein, dat kan allemaal waar wezen, maar ik blijf erbij. Mensen die spelen zijn niet te vertrouwen. En hij was bezopen. Had hem dan niet mee naar beneden genomen? Na jouw lezing uit het evangelie van de arbeid en jullie grote verbroedering... We hebben verdomme een timmerman nodig. Daar komt hij. Wat krijgen we ja. nou? Politie! Een inval! De vuile vergaardster! Vergewezen, naar de garage! Hebben ze hier gebeet? Ze waren aan de deur. En er was een vrouw die stond te schreeuwen waar alle buren bij stonden. Ze riep dat hij een vuile vergaardster was. De man was ontsnapt. En die zou ons wel krijgen, zei ze. Ze duurde vreselijk. Die agent kon ze niet tegenhouden. En toen ben ik heel laag gevallen. Ik durf er niet meer uit. Die agent zegt dat er ook nog een ander is ontsnapt. Maar jij zou ze wel zeggen. Hij vond het goed dat ik naar het bureau belde. Dat mag eigenlijk niet, want... Wij zijn onbestaanbaar verklaard. Maar als jij nou wist waar die twee anderen waren. Je wilt toch niet de gevangenis in? Jij hebt toch niks gedaan? Je was nog niet eens echt lid van die club. Heb je ze dat gezegd? Wat zeg je? Wat zeg je nou? Ik zie je wel, maar ik hoor je niet. Mart! En dan nou valt het beeld ook nog weg. Mart! Mart! Hallo? Hallo? Een lot uit de loterij was een spel van Henk Mom over vandaag, morgen, overmorgen. Martin Faber werd gespeeld door Hans Karsenbarg, zijn vrouw Greet door Gerry Mantel, Stella de sprekende horoscoop was Barbara Hofman, Hein Prins werd gespeeld door Hans Veerman, een beeldtelefoniste door Paula Major en Ben door Jan Borkes. Technische realisatie, Ad van de Ven en Leon Dubois, regie, Ad Leupler.